Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden steeds meer uithalers betrapt in de haven van Rotterdam. Afgelopen half jaar werden 217 mensen opgepakt... omdat ze gesmokkelde drugs uit containers haalden... Ja, dat is bijna net zoveel als in heel vorig jaar. De politie maakt zich zorgen, want die uithalers zijn ook steeds jonger. De meerderheid is onder de 23 jaar. Ook hebben ze vaak meer misdrijven gepleegd. Gemiddeld 9 per uithaler. Het gaat dan om onder meer overvallen, geweldsincidenten of bedreigingen. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïnse steden met drones aangevallen. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt of dat er gebouwen beschadigd zijn. Rusland zegt op Humbert dat ze afgelopen nacht bijna 30 drones boven de krim hebben onderschept. Het is hommeles bij Big Bazaar. De koopjeswinkel kan de huur van verschillende panden niet meer betalen, meldt RTL Nieuws. Een van de verhuurders laat vandaag twee winkels ontruimen omdat de huur niet is betaald. Big Bazaar heeft dik 100 vestigingen in Nederland. Je pak je glitterkammetje en lila handtas maar uit de kast. No shame, het is all about Barbie. Vanavond gaat de film met Margot Robbie en Ryan Gosling in voorpremiere in Nederland. De pop is nog steeds populair. En deze eigenaar van een Barbie winkel ziet vooral volwassenen binnenkomen. Enorm veel. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Dus de mensen van vroeger die willen de nostalgie terug van de jaren 60, van de jaren 70. En nu begint de jaren 80 generatie in de jaren 90. Bioscopen verwachten trouwens dat de Barbie-film goed bezocht gaat worden. Het weer, vooral zon. In het noorden iets meer wolken. Er kan een spatje regen vallen. Graadje op 24 gemiddeld vandaag. Morgen wat meer wolken en gesputter. En dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat bij de Leidse Rijntunnel 2 kilometer file. Je hebt daar 10 minuten tijdverlies. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht.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 Is zon, zee, zandvoort en zomer, -hits. zomer -hits. Get higher, you think you're going insane? And you're almost crazy, really drives you mad. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man uit Ettenleur is opgepakt omdat hij computers en computeronderdelen aan Rusland heeft verkocht. Dat is sinds begin vorig jaar verboden omdat er sancties tegen Rusland gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. Koopjeswinkel Big Bazaar moet twee panden ontruimen vanwege grote huurachterstanden. Het gaat om de winkels in Schagen en Wormer. Volgens RTL Nieuws hebben meer vestigingen het aan de stok met verhuurders vanwege grote betaalachterstanden. De hittegolf in grote delen van Zuid-Europa dreigt de komende dagen nog extremer te worden. De weersorganisatie van de VN waarschuwt voor temperaturen van boven de 40 graden. Dat leidt tot een hoger risico op hartaanvallen en sterfgevallen. Het weer, een mix van wolken en zon en bijna overal droog bij 23 tot 26 graden. Yeah.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 niet alleen door je ja. slijden, heel de nacht slijden Slijt door je foto's in, hey, want ik wil jou bij me Half vier en ik ben weer aan het slijden, oeh, oeh, oeh. heel de nacht slijden oeh, oeh, oeh. Want ik ben zo alleen, ik wil jou bij me hey. Ik zag je op de gram, kwam je tegen bij verkennen je bent, maar je lijkt op Kylie Jenner Fotos in bikini, maar daar kan ik wel aan wennen Verzoek geaccepteerd, en die scroll ik niet meer verder Want ik zag je voor het eerst in het echte me denken Aan een motel, maar dan korter in de lengte De manier doe je dan, ik weet niet, maar dat drinken. me Waar ik moet zijn, en jij bent wat ik wenste Dus als je denkt aan mij, als ik aan jou Snap ik niet waarom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 É o Joe Morris Eu já lá o meu carro de o lençom Já tá tudo preparado Vem que eu greve a Menina fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar vão nessa carta Me liga mais tarde tem balada Você na madrugada danzaan? Ola, af en zon, raia, de mas tá maar sta Quero curtir com você na madrugada danzaan. Ola, Que hoje vai rolar: O tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, tje, Me liga mas tá de balada quero curtir com ser na madrugada dança, cola até o sol me liga, mas tá te balada quero curtir com você na madrugada dança, que hoje vai rolar o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 Go go la, go la,